Ja, Job, ja, maar dat noem je er ook een. Zou jij in zijn schoenen willen staan? Hij houdt trouwens niet in zijn schoenen, denk ik. Hij zou wel van die houten sandalen hebben gehad. Ja, ja houten sandalen, ja. God, ik zie Anton al met houten sandalen. Maar, ik neem dus voortaan de dinsdag voor mijn rekening. Oh goed, daar kan ik op rekenen. Dan ga je op rekenen. Nou, dankjewel. Uh, namens Anton dan. Geen dank. Ik ben je nog wel. Dat gebaar dat Beerta maakte en dat ik niet begreep, dat was dat hij mij iets vroeg om er een eind aan te maken.